Van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor verse aardbeien. Deze week nergens goedkoper. 400 gram maar 2,39 En van voedsel, Aldi. Ja, wat hoor ik? Ik hoor de voetstappen gek. Giel, Thomas en Stefan gaan op de engste roadtrip ooit. Maar dat doen ze niet alleen. Ik wil helemaal geen contact op het geest. you give us a sign. <laughs> wie is nergens bang voor en haalt het einde van de Drop? Hé, nee, wie is dat? The Drop stream je nu bij Videoland.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 krijg je van Rebecca Looien. Goedenavond. Deskundigen willen dat er meer onderzoek komt naar de veiligheidsrisico's van schuimsoorten. Gisteren werd bekend dat UF-schuim kankerverwekkend is en ook voor andere gezondheidsproblemen kan zorgen. Maar het is ook belangrijk om naar andere materialen te kijken, zoals peurschuim. Dat zegt een hoogleraar bij RTL Nieuws. Volgens hem doen we nu vaak pas te laat onderzoek naar dit soort dingen. KLM gaat vanaf volgende maand niets meer naar de Israëlische stad Tel Aviv vliegen. Dat doen ze vanwege operationele en commerciële. Redenen. Het zou niet meer haalbaar zijn om op deze route te vliegen. In januari werden er ook al vluchten naar Tel Aviv geschrapt. Toen gebeurde dat omdat het niet veilig was om over een deel van het Midden-Oosten te vliegen. De kustwacht van Cuba heeft vier mensen doodgeschoten... die op een Amerikaanse speedboot zaten. Het gebeurde nadat de kustwacht eerst zelf beschoten werd... vanaf die boot, dat meldt de Cubaanse overheid. De kapitein van de kustwacht raakte daarbij gewond. Ook zijn er op de Amerikaanse boot nog zes gewonden gevallen. De laatste tijd zijn er steeds meer spanningen tussen Amerika en Cuba. En ook praktische beroepen zullen deels overgenomen gaan worden door AI. Zo kan je je haar in sommige kapsalons bijvoorbeeld al laten wassen door robots... En ook deze webdeveloper merkt dat ze steeds meer concurrentie krijgt van AI. Het is gewoon hetzelfde niveau als iemand die al tien jaar in het vak zit. En dat betekent voor mij dat ik dus minder nodig ben. Ik word niet zo snel gevraagd omdat ze daarin kunnen bezuinigen. Dat vertelden ze bij RTL Nieuws. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon en dan worden het 13 tot 17 graden. You, verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet, wel flitsers. Op de A2 onder andere tussen tuss tuss Utrecht en Den Bosch. Daar staan ze bij 94,3. Ook op de A2 de andere kant op tussen Den Bosch en Utrecht. Bij Zaltbol, bij 100,4. Dan de A4, berg op Zoon Belgische grens. De hoogte van Woensdrecht bij 242,5. A7, Heerenveen-Dracht. hoogte van Bezerswaag bij 155,5. En de laatste is de A28. Dat is Meppel-Zwolle. de hoogte van Zwolle bij 100,6. Music. Joey van der Velden. Nou, we gaan zo meteen de kassa even flink laten rinkelen, klok tegen de klok over vijf minuten. Naast somber. Eerst surreal. Sound of silence.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 een goed liedje van Olivia Dean. Knok. Knok tegen de klok. Tijd voor een rondje. Knok tegen de klok. Speel ik met Mike, 55 jaar en komt uit Zwolle. Welkom in de show, Mike. Goedenavond, Joey. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Wat uh, gaan we doen met de poen die jij zo meteen gaat verdienen? Uh, een paar uh, goede nieuwe wandelschoenen voor van zomer. Kijk! Kijk, dat is, een, dat is een mooi doel. Wandel je veel? Ik loop minimaal anderhalf uur met een hond buiten iedere dag. Zo. Ja. En dan is het wel uh, fijn als je gewoon een paar goede schoenen aan je voeten hebt. Ja, dat, nou inderdaad. Wat, wat heet zeg. Uh, anderhalf uur met de hond. Hoeveel, hoeveel stappen zet je dan zo ongeveer per dag? Ik, nou, het ligt er een beetje aan hoe uh, hard we lopen en hoe, uh, hoe graag ze snuffelt. Maar hm. meestal tussen de 8.000 en 10.000. Oké. Okay. Op een dag. Dat is behoorlijk pittig. Elke dag, Mike. Ja. Zo. is het altijd dan het, hetzelfde rondje of... Uh, nee, nee, nee, nee, nee, het is wel hetzelfde rondje, want dan mag ze even Facebooken, weet je wel, mag ze even lekker snuffelen. En smiddags uh, ja. en uh, s'avonds wisselen we het af, ligt eraan wat voor dag we uh, hebben en we zin hebben in een extra rondje, zoals vandaag was hartstikke lekker weer, dus ga een stukje verder. Ja, precies, maar even, dat heet Facebooken in Zwolle? Nee, maar weet je, we zeiden dat het voor de grap... Uh, ik heb als vrijwilliger bij het asiel gewerkt... en dan zeiden we als een hondje, s'ochtends het eerste rondje... mochten ze even uh, het vlees boeken of insta woeven, even oh. overal snuffelen en ja, ja. even op hun gemakkie, weet je wel. En smiddag is gewoon een looprondje. Oké. Okay. Nou, heb je al heb je dus. je schoenen op het oog eigenlijk? Uh, ik heb wel een paar verschillende uh, paren uh, op het oog. Ik ben volgende week jarig, dus ik had al wat... Uh, op het oog. Ik okay. zie in mijn oog is gevallen op een paar Alidas Terex. Ja, wat kost dat? Uh, nou, tussen de 100 en 150 euro. Ah, Oké, okay. nou Mike, dat gaan we dat verjaardagscadeau toch even regelen met z'n tweeën. Nou, dat uh, zou lekker weten. Je zijn. hoort zometeen in een reeks geldbedragen Wiss en teppel, oplopen. Aan het einde van die reeks gaat de klok af. Druk is om daarvoor net ervoor stop te roepen. Dan haal je zoveel mogelijk uit de klok. Roepen uh, luid ja. en duidelijk. Beter laat, ploft de boer aan elkaar, krijg je helemaal niks. Mike, daar gaan we. Ja. 67 euro. 80 euro. 145 euro. 202 euro. Stop. Stop, ja natuurlijk. Natuurlijk zeg je stop. Lekker. Lekker. Uh, ja, ik dacht, nou, misschien zegt hij 145 als stop. Maar je hebt 202 euro verdiend. Lekker. Kijk, die schoenen... Dat is fijn voor een uh, woensdagavond. Dat zeg ik. Uh, die schoenen die zijn binnen. Dus je kan voor je ja. verjaardag nog gaan, iets anders ook nog kopen. Misschien een leuke wandelboek met routes ofzo, of zo. Of iets voor de hond. Nou ja, bijvoorbeeld. Of voor de hond. Ja, uh, zoiets. Moet, dat kan er vast wel af. Ja, we moeten even luisteren. Hoeveel zat er in de klok? ja. 235 euro. 244 euro. Oh, hallo. Ja, gebeurt er hier nog iets? Of... Uh... Nee, prima. Lekker hoor. Prima de luxe. Er zat 244 in. Je krijgt er mij 202. Ik ga direct naar je over aanmaken. Uh, morgenavond ben bij Joost. En terecht ook. En bij mij spelen we een nieuwe ronde van Knok tegen knock. Uh, tof dat je erbij was, Super. maar. Fijne avond. Fijne avond, Joey. Mel Smit, die heeft je hulp nodig. Waarvoor? Vertel ik je nou. Vertel ik je zo me some space for both my hands, hands, hands, hands. You, you, 'cause it goes on and on and on, and goes on.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 omcirkelen in je agenda. Je hebt dan een afspraak met de grootste artiesten uit Top 40. De locatie van deze date is Rotterdam Ahoy. Het feestje waar jullie afgesproken hebben is Top 40 Live. Want op dat podium van Top 40 Live staat er echt... Ja, de crème de la crème, Kensington, Pommelien Thijs, Lucas en Steve... Douwe, Bob, Emma, Heesers, Cloud, Snelle en Zoe Levi. Ja, de lijst is echt te lang om op te noemen. Mel Smit komt ook nog... En die Mel Smit, die kan je hulp goed gebruiken. Want ja, hij komt te optreden, dus hij neemt zijn gitaar mee. Maar het kan dus zijn dat hij zijn gitaar en een award mee terug naar huis neemt. Hij is namelijk een van de genomineerden voor die avond. Beste live act onder andere. Eh, genomineerd samen met bijvoorbeeld Billy Eilish en Dean Lewis. Dus ja concurrentie is moordend. Of je even op Mel Smit wil stemmen, kan je doen op qmusic.nl. Dat is echt zo gepiept. En ja, je ziet daar een aantal categorieën staan. En je hoeft dan eigenlijk alleen maar aan te klikken wie je dan wil dat er wint in die categorie. En als je daar dan toch bent, kan je ook meteen een van de laatste tickets bemachtigen voor je avond. Als je nou zegt, uh, ik zie het wel zitten. Date met al die artiesten. qmusic.nl. En deze gaat die spelen. Mel Smit so sad to see you go I know that people change and I know for us to grow But I'll always be your home Feelings and seasons change But I love is set in stone Klopt natuurlijk als een uh, bus. Iedereen die is wel uh, specialist in iets. Iedereen weet wel iets waar je de ander echt enorm mee kan verpletteren. Van die, van die random feitjes. Dat als je die vertelt, dat je dan echt diepe indruk uh, ziet aan de overkant. Van, Hè, is, is dat echt zo? Is dat echt waar? Kl klopt dit? Ik uh, ga op zoek naar uh, feitjes in de categorie dat wist ik echt niet. Dus bijvoorbeeld uh, ketchup werd ooit verkocht als uh, medicijn of het oog van een struisvogel is groter dan zijn hersenen. Want je weet een beetje welke kant ik op wil. De opdracht is, vertel mij iets dat ik niet weet. Verpletter mij met je kennis. Uh, je mag een berichtje sturen in de Q-Music-app. Of bij Hoge nood bel je 0909 9596. spreek ik je zo. Haal jij Senseo eruit in een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die lekkerst. Deze? Deze wit. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Dit is een Senseo. Oh, toch. Stuk goedkoper volgens mij. Test hem zelf. Senseo, simpelweg lekkere koffie. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs.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 snel op kpm.com. Ook voor ondernemers. Keukenkopers opgelet. Profiteer nog maar vijf dagen van de apparaten tiendaagse bij Keukenconcurrent. Je krijgt niet één, niet drie, maar vijf aanmerkapparaten gratis. Maak snel je afspraak, wat op is op Gegarandeerde Gegarandeerd de laagste. De prijs van Nederland. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Oh, ja. Suikervrije suikerspinnen. Nee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 Joey van der Velden. Met zometeen Zera Larsen, eerst David Guetta. gam gam gam with you. We will find impossible to tame. Like a... Daffodils on a pretty string, but they won't flower like to last.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 Love. Zometeen lekker voor de woensdagavond. Pitbull en Neo en Give Me Everything. En ook Morgan Wallen ga je horen samen met Tate McRae. Ja, ik zat te denken. Iedereen is natuurlijk wel specialist in iets. Iedereen weet wel iets waar de ander echt enorm mee kan verpletteren. Van die, van die random feitjes dat als je die vertelt... dat je echt diepe indruk maakt op een verjaardag of in de kroeg. Ik ben op zoek naar feitjes uit de categorie... dit wist ik echt niet. Ja, want ik weet wat jij niet weet en jij weet wat ik niet weet. Dus ja, vertel me iets in de q Cap. app. Waar je Nederland mee gaat verbazen. Je mag trouwens ook bellen. 09099596. Ik kreeg een audio-appje van Manfred. Even een leuk feitje. Iedere ochtend tussen 20 over 5 en 5 vooral 6 worden de Teletext-pagina's gevers op televisie. Nee, dat wist ik dus niet, uh, Manfred. Ik ga er een keer op letten. Uh, niet vannacht, want ik ben wat uh, later uh, thuis. Uh, er komt nog een berichtje binnen van Ian. Uh, de Eiffeltoren die kan in de zomer zo'n 15 centimeter groter zijn. Dus als je verder wil uitkijken... dan moet je in de zomer helemaal op boven aangestaan. En Caitlin die sprak het volgende in. Nou, uh... Het is dus zo dat in Afrika de gnoes en de zebra's aan een landtrek doen. Ja. En daar uh, moeten ze dus de rivieren oversteken. En de zebra's laten de gnoes eerst gaan, zodat de kro krokodillen in de rivieren de gnoes als eerst opeten. En dan kunnen de zebra's veiliger oversteken. Nou dan, nou dan. Ik dacht trouwens dat de zebra's altijd eerst gingen en dat je daarna kon oversteken, maar dat klopt dus helemaal niet. <lacht> Mijn rijke, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. We gaan heel even lokaal. Uh, ja, vertel me iets dat ik niet weet. Uh, wat weet nou, jij? Nou, uh, er is een slijterij. Ik weet niet 100% zeker of hier nog een ik zit. Hm? Maar die heet Mitra. Ja? En uh, die naam die komt van... Uh, ze moesten een naam bedenken en er was onderling heel veel geharrewar over. Ja? Dat de baas op een gegeven moment zei: Ik ben klaar mee, ik wil minder trammeland. En toen hebben ze er Mitra van gemaakt, de ja. afkorting daarvan. Dat, ja. Is dat echt zo? Ja, dat is echt waar. Ik, ik ken de slijterij niet, maar die zit, er zit dus voor iedereen die in Steenwijk woont. En mocht hij daar nog zitten en je rijdt langs, dan weet je dat het komt van minder trammeland. Ja, precies. Minder trammeland. vaak, Ben je vaak een uh, slijterij te vinden? Nee, niet zo vaak. Okay. Geen, oh, tram geen trammelant dus, Marijke. Nee, nee geen trammelant. Okay. <laughs> Leuk, thanks voor je feitje, dankjewel. Ja hoor, graag gedaan, fijne uitzending. Het nieuwe muziek van Sarah Larson bij Q. Dit is Midnight Sun. It's my nightmare When you can still see the light Can't find me I'm not in the city tonight I like your playlist, boy Turn it up a little So you drive a little faster. It's beginning to it take some time, but I'm feeling so high. Show my. Hold me like the pebbles in your hand, and they just understand, yeah. Summer isn't over, yeah. Skinny paper with your heart out is my favorite part now.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 To hide, hide. And sometimes in the morning, go back to being small. You never knew.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 Everything by q Music, Pitbull, Neo, Effort Jack en Nayer. Alle vier niet bang om een samenwerking aan te gaan. En even iets te doen. Iets te maken dat ze normaal niet maken. Flemming, die is daar ook niet bang voor. Is het jou al eens opgevallen hoeveel samenwerkingen hij heeft gemaakt, waar die dan net een andere stijl aan tikt? Ik sprak hem vorig jaar op het strand van Scheveningen. Toen vertelde hij over een samenwerking met echt een hele bekende dj. Zijn naam Hardwell. Ja, weet je, ik vind het leuk om jou een beetje te laten raden, Wout. Ja, maar ik, nee, wat, hoop jij? wat hoop jij? Ik denk dat het een, ik denk, ik hoop dat het een combi wordt. Dus dat je een gitaar pakt en dat er een hele goede drop in zit, Ala la Hardwell. Ja. Dus ik zie in jouw ogen dat ik best wel close zit, volgens mij. Ja, je zit zeker op 90 ja. ja, dat is dus iets wat volgens mij nog een keertje gaat uitkomen. Tenminste, dat verwacht ik. Zover is het nog niet. Uh, eerst komt er nog een samenwerking die ik ook niet zag aankomen. Deze is wel bijzonder. Samen met Radical Redemption. Uh, die is gespecialiseerd in hardstijl. En hij heeft deze teaser al op zijn Insta gegooid. Als ik in mijn ogen kijk, dan zie ik dat ik op je like. Man, missen doet het meeste. Indrukwekkend, die gast. Fleming die kan echt alles. Ja, die wordt dan toegevoegd aan de lange lijst met samenwerkingen. Mart Hoogkamer natuurlijk, Boef. Emma Heesters, Russo. Oh ja, en deze ook nog, samen met Meteor. Niet nodig, bij Q. Lig in mijn pet. Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan. Ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gegeven.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 2,5 minuut. Dan is er weer een nieuwe dag aangebroken. Het is dan donderdag 26 februari 2026. Ik zeg tijd voor een goed foute start. Ik heb hier naast mij weer een ja, hele grote computer staan. Hij staat op een karretje. En wordt speciaal voor dit moment wordt hij dan uh, naar binnen gereden. En uh, ja, daar ga ik zo meteen een slinger aan geven. En dan komt er een genre uit. En ook een battle tussen twee liedjes. Dus ik hoop dat je er klaar voor zit. Ik ga nu een, uh, ik ga er een slinger aan geven. Uh, Maar dit is leuk. Ja, hier hou ik van. Een girl band, boy boyband battle. Uh, de vraag is welke van de twee liedjes die de computer geeft uh, wil je horen. Open maar de Q-Music app. Kan je stemmen op uh, je favoriet. De keuze is reuze, de Spice Girls. Ja, dit vind ik fantastisch. Spice, heb je life. Nou, dit zijn uh, de boys van NSYNC. Resume uh, Spice Girls met uh, Spice Up Your Life of Think uh, met Bye Bye Bye. Welke wil jij horen? Uh, stem maar in de, de Q Music App. Ik ga wel even. Ik ga niet. Uh, ja, ik heb het, het natuurlijk allemaal met notaris en dingen. Het is allemaal officieel en zo. Maar ik zou wel fijn vinden als je jullie allemaal even stemmen op de zwaard.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 Ontdek de look die je laat stralen voor een prijs die je laat glimlachen. Bij designer outlet Roosenda.